Ik wist alleen eens wat ik ook moest zeggen. Ik geef niet wat op sloeg. Sloeg oh, neer. Het ik sloeg natuurlijk wel ergens op. Ik kom alleen geen voorbeelden te binnenhalen. Die waren er ook niet. We moeten er straks nog even over praten. Over die uh, opmerking? Nee, over die brabanden. Oh. Toen, Toen de toch Jan, Jan kwam... ...waren te peertparmant... Peert, ...al triomfant... Van, ...na zevenhonderd...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 Links-terrorisme. Uh, wat is dat? De Tupamaros. Mm. Tupamar. Neus. Wat oh, nee. is de neus waar je met voetballen een trap tegenaan hebt gekregen? Ja. Ik... Maar... Nu... De bel... De bel! <lacht> Misschien moet vader een plas. Nee, ik moet geen plas. Zo ook het rond en zeg. Ik wil mijn. Hoe moet je? Onder. Ondersteek? Nee, stik. ik. Moet. Mijn onder.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 Weet je het zeggen? Ja, natuurlijk. Eén groot paard. Stop, stap, stap. Grootheidswansie. Hoe grootheidswansie. Dat is een taferee. Dat Doe een naam. Op een paard.